Met het NOS Journaal. In Londen hebben honderden mensen gedemonstreerd om Wikileaks-oprichter Julian Assange te steunen. Er liep een aantal prominente Britten mee, zoals voormalig Pink Floyd-lid Roger Waters en modeontwerpster Vivian Westwood. Maandag zijn de eerste hoorzittingen in het proces tegen de omstreden klokkenluider... en werd vorig jaar door de Britse politie opgepakt nadat hij zeven jaar in de ambassade van Ecuador had geleefd. Mogelijk wordt Assange uitgeleverd aan Amerika. Het land wil hem vervolgen voor het openbaar maken van staatsgeheimen. Vliegtuigbouwer Boeing heeft in nog eens tientallen vliegtuigen van het type 737 MAX afvalmateriaal gevonden in brandstoftanks, meldt persbureau Reuters. Boeing zei woensdag ook al dat er afval in tanks van recent gebouwde toestellen was achtergebleven. Het zou onder meer gaan om doeken, gereedschap en schaafsel van metaal dat werknemers hebben achtergelaten. Het is de zoveelste tegenslag met de 737 MAX...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 Morgen opnieuw grijs en erg nat met lokaal meer dan 25 mm regen. Vooral in de zuidelijke provincies ook nog veel wind. Vanaf de tweede helft van de middag wordt het droger en het is morgen een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersen. Verkeersen verkeers, verkeers, verkeers, verkeers. FN... van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 No sabe complacer de cómo lo haría yo, pero tendré paciencia porque no es competencia, por eso no hay motivos. Ik vol, ben er niet, en tu mooi, zonnetje. op het ja. Oh. heerlijk, Genieten. Ja, we moeten nog even wachten, helaas. Ja, ja. ja. <laughs> niet te lang, he te lang meer duren, nee. Even was dit. Uh, ja, het is een obsession. Ja. Ja, ja, ja, ja. je zie weer mijn entertainer van jullie tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gert Heij. En naast mij zit uh, Patrick. En uh, ja. We nou, gaan nog, uh, nog eventjes uh, een uurtje lekkere muziek draaien. En uh, ja, dat doen we eigenlijk met, uh, ja, waar je het er straks over had, uh, Mart Hoogkamer. Daar leek, ja. uh, daar leek de andere zanger op, uh, ja, Arjen Ooster, of uh, ja, nee, Arjen, uh, ja. Ar ja, ja die. Arjen. Ja. <laughs> ik kom even niet meer op de naam. Maar in ieder geval, die gaan we eventjes draaien, Mart Hoogkamer. En uh, ja, ik kan je niet vergeten, toch? Yes. Welkom van All Time Classics tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor jou, met Fred Heij. Kijk ik op straat Kom je of ben je nog kwaad Ja ik wacht Misschien gaat zo de telefoon Ik hoor regen op het dak Zit nu niet op mijn gemak Iedere auto die er stopt Dat kan jij zijn Zelfs de lichten gaan al aan Laat me toch niet gaan. Alsjeblieft, dat doe je mij nu toch niet aan. Ik kan je niet. Voor de gek, ach, ik ook met mijn grote bek. Het is maar goed dat niemand weet hoe ik me voel. Want ze lachen zich kapot. Oh ho, ho, ach, wat vinden zij het rot? Maar ik zeg niets maar als je begrijpt wat ik bedoel spijt me wat ik zei Maar misschien kom je weer bij mij Ja, ik hoop het Want ik ga niet zonder je. Nummer natuurlijk. Tenminste, de melodie is heel erg bekend. Heel bekend. En, uh, ja, de tekst ook. Want, de tekst ja. ook, en, en, en Mart ook natuurlijk. Ja, en Mart ook. <laughs> dus, uh, gelukkig zijn ze allemaal bekend. Ja. <laughs> en hebben van uh, ja, in, in een nieuw jasje gestoken, door Marta Hoogkamer. Uh, van André is natuurlijk. En um, ja, uh, ik, ik zat uh, van de week van deze uh, Corendon gaat een sociaal cultureel podium op het Badhuisplein plaatsen naast het Holland Casino. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Oh, Wist ja. je dat niet? Nee, dat hebben we nog niet gehoord. Oh, wow. <laughs> dus, dus voor mij breking nieuws. Ja, ik ben benieuwd eigenlijk wat, uh, wat het gaat worden. Zou het een <laughs> beetje hetzelfde idee zijn als, uh, als de 24 uur van Zandvoort daar, dat podium? Nou ja, maar dan... Uh, ja, ik, ik denk dat het een... Uh, uh, een beach uh, uh, tent gaat worden. want het, het komt op de oude plek te staan... van, uh, van een, uh, een... strandtent. Even, even de strandtent, ja. De uh, Barefoot Cottage. Ja. Nou, daar komt het dus... Oh oké. Okay. Uh, ja. Dus we gaan het afwachten. We gaan het meemaken. Ja. ja dat, uh, zo, zo spannende maanden van de, natuurlijk. Van de zomer, dan uh, gaan we het zien. Ja, als de Formule 1 je, uh, in wordt, komt. Ja, dat is... Uh, dat, maar dat is eerder, hè? Dat is in mei. Ja, oké. Okay. Uh, Voor mij 16 mei, als ik het goed heb. Toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Ik weet het even nu. Ja. <laughs> we gaan nog wel lekker een lekker nummer draaien van de. Uh, ja, uit, uit 1980. Alweer? En ja, we gaan eventjes terug in de tijd, heel ver terug in de tijd. Uh, Makers zoen en hebben het over Baby Blue. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. ook een zanger. Ja, dat is echt waar. Ja, ja, zeg ja, dat, dat klopt, ja. 106.9 hier vanaf de Tolweg. Tina en ja allemaal in Zandvoort. Ja, zeker. Ja. En nergens achter de knopjes en, en, en achter de microfoon. En naast mij natuurlijk Patrick van Buring. En ja, we gaan een, een lekker zomers nummer draaien. Ja. Ja, en dat is van de gebroeders Ron en Fred. En... Zij samen heten toen de Sidekicks. Oh. je kennen ze nog? Nee. Oh, ik wel. <laughs> ze, <laughs> nou, ze zijn namelijk al hier een paar keer in de studio geweest. En het zijn, uh, ja, hele, hele fijne heren. En, uh, ja, altijd lol. Vrolijk. Oh, Rokje. Ja, ze hebben het over Rokje. Oh. Ja, leuk. Ja, nou, het, uh, zomers, uh, zomersdientje. Ja. Tot die <laughs> <Dat is dan. laughs> ik rokje zie. Nou, dan weet ik niet over welk rokje dat ze het hebben. Maar. Nee, maar ik denk dat ik wel weet welk rokje. <laughs> ja, ik denk het ook wel. <laughs> nee, ja. ja. <laughs> ah Ja. Ik bedoel, uh, de clip laat niks... Uh, ja, niks uh, die ligt er niet om? Die ligt er niet om, laat ik <laughs> zo zeggen. <laughs> hey, uh, we gaan uh, ja, toch weer eventjes terug naar uh, 1980. Eigenlijk met een, uh, een nummer... Uh, ja, die uh, Nederlandstalige zangeres trouwens, uh, Maggie McNeil, uh, van uh, Terug naar de Kust. En, uh, in Amsterdam, uh, de stad waar alles kan. Oh, Ga ja. zo maar door. Uh. Weet je, dus uh, ja, nou heb ze uh, ooit in het verleden ook Engelstalige nummers gedaan natuurlijk. En uh, ja, eigenlijk horen we daar weinig of nooit meer wat van. Dus uh, we gaan eventjes terug naar 1980. En uh, Maggie McNeil en Why Your Lady Says Goodbye. much to do to make that understood you've learned so many things Nummer. Ja, het is dus, uh, zeg ik uh, ja. Er zit eigenlijk een klein beetje melodie-line uh, in. Uh, van uh, uh, When You Are Gone. Ja, daar was ik ja. denk ik een beetje mee in de war. Ja, dit is uh, zeg ik, dit nummer is uh, ja, eigenlijk niet te vinden. Nee, want ik zit ja. een beetje op, uh, op internet te kijken. Maar nee, je kan hem niet vinden op uh, YouTube of uh, waar dan ook. En uh, ja, ik heb hem. Jij wel, ja. ja. Nou ja ik wel. Nou, denk ik ook Met dit nummer ben ik in aanraking gekomen. Ja. Nou, bedankt. Nou, alsjeblieft. <laughs> we, gaan, uh, ja, we blijven nog eventjes uh, terug in de tijd. En dat doen we met uh, Earth and Fire. En zij hebben het over weekend. Het nou die kennen we wel hoor. Weekend. Hè? Ja. Het, is, het is weekend. Het is uh, weekend, het is, het is gelukkig weekend. wel ja. ja. ja. Wel weer toe ja. ja. Ja, er zijn weer uh, verschillende dingen aan. Uh, een of andere loop is er bezig. De er Lightwalk. Uh, ja, ja, ja, ja. Die is nu bezig. Ja, dan. 18 kilometer uh, ja, met allemaal lichten uh, uh, langs, uh, ja. langs het parcours. Ja, wat ik, ik zei, ik zag er inderdaad onderweg hier naartoe. Uh, ja, waren ze druk bezig met uh, allerlei uh, bloemen en dingen plaatsen. Zeg maar langs de weg, de ja. route zeg maar, waar ze langs moeten. Licht ja. en alles aansluiten. Ja, ik, ik weet alleen even niet hoe laat dat uh, begonnen is. Zes uur. Maar, zes, zes uur. Zes uur zijn ze ja. begonnen met lopen. Oké. Okay. Nou, Als het goed is. Als het goed is. Laatste ja, nieuws van mij. In ieder geval, uh, ze hebben in ieder geval het weer mee. Want uh, de en wind het... zou gaan leggen, in ieder geval vanavond. Ja. En, en uh, dat is ook wel een beetje gebeurd. Volgens mij valt het wel mee qua regen, maar nou. Ja, ja ik, ik zie wel wat vochtige ramen, maar of dat naar binnen of buiten is, nou, ik binnen, weet ik niet. Zit binnen het wijzen... is het droog. wij ja. zitten droog, lekker warm. Ja. Hé, <laughs> hey, ik ga het een uh, verzoekplaatje draaien, want uh, ja, onze collega Albert-Jan Vos, ja. Ja, die, die wilde heel graag een, een nummertje horen. Ik zei, nou, uh, weet je wat, uh, laten we het maar doen. Ja, natuurlijk. Ja, dus hij zou om half zeven weer thuis zijn. Hij zou om en, half zeven weer thuis zijn, ja. En hopen niet dat hij te laat is, anders mist hij de helemaal nee, Ja, en dan, dan draai je hem gewoon de volgende keer. Doen dan we dat gewoon weer? Over, over twee weken. Volgende week ben ik er eventjes niet. Dan ben ik eventjes lekker zelf de hort op. Lekker gezellig, maar lekker op En <laughs> Even Heerlijk. met moeder de vrouw. Zo is het, we gaan het draaien. Ja. Voor Albert Jan. Voor Albert Jan en, en Maris natuurlijk. Ja, uiteraard. Uiteraard, zo. Dan komt hij. Claude Basorti en... Uh, Have het over, madame. Mm. Je vous regarde tendrement J'aurais bien voulu vous parler Mais le courage m'a manqué J'aurais voulu vous emmener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 Et peut en peut-être mourir, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, madame. Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Sowieso, Papa, fem de piep, mama, Fum de piep, de papa. Ja. <laughs> Klaar voor zo die was dit en uh, <laughs> ja, madam. <laughs> ja, we gaan even verder met uh, Baby Loris en ja, uh, no hacemos el amor, oftewel ja, doe maar wat. Ja. <laughs> Entertainment for you. voor de klok is tot 7 uur. Mijn naam is Red Hey. Blijf er lekker bij. Ja, en dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You, tot een rondje van 7 uur. Ja, dat allemaal vanaf de Tolweg 10. Ah. Zo. Ja. Ja. <laughs> ja. En dat uh, ja. heerlijk. Heerlijk zeker. Heerlijke muziek. Ja, ja. We, we, we gaan gewoon, uh, we blijven gewoon eventjes lekker uh, ja, in, de, in deze stijl. Lekker over de grens. Klinkt uh, heel lekker dit. Ja. Mink te veel. En Spanish Stahl.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 Con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, Maar usted me quita todo, ya me robaste mi televisión meer mi radio. Ahora quiero llevar mi mijn no me hagas Rosita. Ven aquí, eh, hey. usted qué salado, Rosita. Oh. Dat ik nou altijd dacht dat hij zong vroeger. Nou, Spaanse trol. Een Spaanse, Spaanse trol. Ja. Spaanse trol. Ja. Maar ja, het is toch echt de Spanish trol. Even kijken, we hebben een telefoon. We gaan even kijken. En ja. Hallo. Hallo met Jan. Dag Janboy. Ja, toch? Ja, Ja, ja. ja ik. ik, ik ja, eh, het ging allemaal eventjes niet helemaal eh, niet helemaal goed. <laughs> nee, klopt Oké, okay. hey, uh, ben jij aan het zingen of uh, we staan op een carnavalplek? Of, uh... nee, nee, nee, ik was net aan het zingen, nu niet meer Ah oké, okay. nou dat is mooi Want ja, wat hadden we net nodig Ja klopt, sorry, ja. ik had hem net gemist, Er ging, ging even wat fout Ja, nou in ieder geval uh, is ze blijven draaien <laughs> ja, <klopt. laughs> Nou dat is jouw nieuwe single, hè. ze blijven draaien Ja klopt, ja Hé hey, en uh, ja, uh, hoe, is, uh, hoe is die tot stand gekomen eigenlijk? Nou, ik heb, uh, nou, ik ging met iemand naar de bomstudio. En uh, hij zei, ik heb echt een perfect nummer voor jou. Nou, toen hoorden we met toen zat hij er gelijk alleen. Zodoende. Ja, want je vond het zelf, uh, uh, ja, toch wel... Uh... Ja, een mooi nummertje. Sorry? Ik vond het een heel mooi nummertje in het begin. Ja. Dus ik dacht, van, die moet ik hebben. Maar dacht je dat omdat je... Uh... Zelf uh, in de privé-sfeer ook uh, uh, misschien een liefde naast je hebt die maar blijft draaien, of niet? Nee, dat ah. was niet. Maar ik vond de beat gewoon goed en ik vond de tekst ook goed. Oké. Okay. Hey uh, Jan, hoe, hoe zie jij uh, jou, jouw toekomst eigenlijk? Uh, hè? Want, uh, hoeveelste single is dit? Dit is allemaal mijn eerste. De allereerste? Ik heb er maar één uitgebracht. Oké. Okay. En, en ja, je, je ziet wel wat iets, uh, iets langer, hè? Ja, klopt. Hoe is dat ooit, uh, ooit ontstaan? Nou, ik, zat, uh, ik had, vroeger had, had ik En uh, mijn vader heeft een vriendengroep en dat zijn allemaal zangers. Ja. En toen kreeg ik zo een keer uh, de microfoon in de handen gedrukt. En toen zei één zanger tegen mij, zijn ze allemaal, maar één zanger zei, jij moet er echt wat mee doen. Oké. Okay. Nou, en uh, zodoende ben ik erin gerold. Maar ik had een beetje plankencoach nou, en ik wel elke keer niet, maar toen gaf hij maar elke keer weer een microfoon. Ja. Ja, en ik ben ook dan dus niet zo iemand om te zeggen nee, nee, nee. Dus ja, dan moest ik maar. Ja, uh, zo, zo ben ik het leuk gaan vinden. Zo ben ik van mijn plank kort afgegaan. En nu sta ik hier. Ja. Ik, aan het doen ben. ja, ik ken het hoor. Ik bedoel, ja. ja. ja het, is, uh, het is toch een beetje eng als je, als je inderdaad de bühne opgaat. En je ziet daar een zeven uh, mensen staan. Ondanks dat het uh, ja. misschien... ...vier, uh, vijfhonderd uh, zijn. Maar het is... Uh, ...vanaf het podium is het uh, heel veel. Ja, waarom? Ja, ja. en uh, ja... Het is altijd leuk, dat sowieso. Ja, dat is... en, en als je het eenmaal gehad hebt, dan... dan uh, ja, een ja, beetje, beetje plankenkorts blijf je altijd wel houden. Want ja, is... je, uh, ja. je wil het toch altijd een beetje goed doen? Daarom ben ik over een feestje bouwen. En uh, dat gaat me aardig goed af. En ik, dan vind ik het ook aardig leuk als de mensen allemaal gek doen. En, uh, ja. Weet je, dan ga ik het ook steeds leuker vinden. Ja, want heb jij, uh, heb jij al wat nieuws op de plank uh, naast deze single? Of... Uh... Ik heb alweer, uh, nou ja, ik had uh, mijn single presentatie vrijdag en toen heb ik twee sponsors gekregen ja. Voor mijn, uh, weer een single, dus we gaan er mee bezig. We gaan weer een nieuwe. Oké, okay, en die, die komt medio uh, voorjaar uit of uh, zomer? Ja, daar gaan we wel van uit. Oké, okay, ja, zomer of uh, voorjaar? Ik denk zomer. Ah, oké. Okay. Een klein tipje van de sluier of? Uh... Nee, ik weet, nog, ik, ik weet zelf ook nog helemaal niks. Maar ik wil het wel weer in deze trend uh, doorzetten. Ah, oké. Okay. Hey, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien, voor het nieuws van 7 uur. Je, je bent nog net, gelukkig nog net op tijd. Ja. <laughs> hey, ik zou zeggen, rust lekker uit, neem wat te, ja, neem wat te drinken, een lekker pintje. Ja. Of, uh, of doe je dat niet? Nou, heel af en toe. Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> hey, Jan, we gaan het draaien en uh, we, we blijven kijken naar de, naar de volgende single. Oké, okay, hartstikke bedankt. Hoi, oh, jij ook bedankt, hè, voetbellen. Hoi, oh, oh. hoi. Young boy Blijf maar draaien. ze bl nee, blijf maar draaien. Naar mijn ogen roepen om jouw blik. Maar jij gaat op in jouw gedachten. Hé, hey, je hebt me ook al lang gezien. Maar wat doe jij? Je laat me lekker wachten. Toen speel jij een spel misschien. Maar ze is niet meer te houden, ze blijft gewoon bewegen. En het ritme van mijn hart stopt er niemand aan me tegen. Ze blijft maar draaien, en ze blijft maar draaien. Ze danst haar eigen wereld, hoe kan ik haar bereiken? Betoverd nog verleden, ik blijf allemaal bekijken Ze blijft maar draaien En ze blijft maar draaien Ik kijk naar hoe ze beweegt Van haar kop tot haar tenen Ik kijk naar hoe ze beweegt Volg de lijn van haar benen Ik kijk naar hoe ze beweegt de heupen en dijen Ik kijk naar hoe ze beweegt Wat zou ik graag Vallen voor mijn blik. Ze kan me niet weerstaan. Mijn hart gaat bamboom. Als hij op me afkomt, Laat langzaam en. Het me voor mijn hart, stopt er niemand op me tegen Ze blijft maar draaien, en ze blijft maar draaien Ze dan haar eigen wereld, hoe kan ik haar bereiken? Bedovert me verleden, ik blijf allemaal te kijken Ze blijft maar draaien, en ze blijft maar draaien Ik kijk naar hoe ze beweegt, van haar kop Ay, ik weet dat ze me wil Als ze me eenmaal heeft Geen houden meer aan oh, oh, oh. Hoe kan ik haar bereiken? Ja, dat was hij dan. Ja, Jan. Helemaal duizelig. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was hij dan, Jan Boye Ja, en ze blijft maar draaien. We gaan lekker naar Utrecht toe. En dat doen we met Frank en van Oost En we hebben het over hemelse liefde. Eenzaam loop ik op.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 De tijd kruipt sinds jij weg bent En ik weet niet of ik ooit aan dit alleen zijn Ben ik al Dan had de leegte en de stilte hier in ons huis Verraden dat je weg bent Want vannacht de dag dat jij mij verliet Voelt het niet aan als thuis En alleen de tijd zal ons weer vinden. Zou we vinden u nooit weer vinden, Jouw kussen branden hier nog steeds. Op mijn lieve, en ik voel steeds jouw armen, moet stevig om me heen. Vertel me toch waarom juist, had ik mooist mijn moest ontglipen? Het leek zo lang geleden dat de zon uitbundig voor ons scheen. Zal je vinden. Frank Rijken van Holsten had het over hemelse liefde. En ja, we hebben ook nog een, een hit. En snipper de snipper hit. Ja, Oké. Okay, ja, wow. ja. De Entertainment View uh, Dutch, uh, ja, snipperhit. Hit. Oké, okay, ja. ik ben benieuwd. Ja. En dat, uh, ja, vorige week was hij hier aanwezig in de studio. En dat was uh, Bart Heemskerk. En hij had het over vertrouwen. Dus, uh, dus de snipperhit Hit van, uh, ja, maart 2020. Oh, oké. Okay. Ja, lekker ja, nummer. Gezellig. Stukje geweest bij uh, 538 ook. Bij de collega's. Heerlijk nummer.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 Zeg dat je het niet menet toen je zei, het is over, het is voorbij. Je mij niet ver... Laat me niet gaan. We hebben. Snip, snip, snip. snip. Ja. Het is echt mooi. Ja, Bart Vorige week hier aanwezig in de studio. Wij zitten Wim Zandvoort aan de tolweg 10. En ja, we gaan naar de, de laatste paar seconden van, uh, ja, van, het, van de show. Eigenlijk. Ja, van het programma. Het is weer, het en het is weer voorbij. Ja. En dat doen we een klein stukje van uh, Bouke. De nieuwe. De nieuwe. De nieuwe van Bouke. Ik zou zeggen iedereen bedankt uh, voor het luisteren, voor het kijken. En uh, ja, jij ook bedankt weer ja, Patrick. Geen probleem, jij ook bedankt. Ik ben bedankt. Mijn buur hier uh, aanwezig ook in de studio. En uh, ja, volgende week ben ik een weekje vrij. Dus ik zou zeggen, tot over twee weken. Ben er dan ook uh? weer? Wel licht. Oké, okay, we gaan kijken. Helemaal goed. Jongens, goed <laughs> weekend. Goedjes, goed weekend. Bye bye. Je bent als Als we samen lopen in het ritme zouden dansen. Vergeet ik alle mensen om me heen. Heel de avond met je droom.